Now tonight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 Www.Ziefm in de stad Vol met schukens on in mijn eentje, mijn visie is je cijfers. in mijn bed. Ik belief in de buiten. Mijn gedachten op een masterplan. de De kans met de daarvoor nog geeft. Toen hoe ver ik ben. Ogen vol van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel ze zijn duiken we well stil zit. Klaar voor de arts, zie je in de kiks. Verslaven Net alsof jij aan de herobine zit. De klopt ik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gaaf. de zon breekt door. Achteraf volgt op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik dichtbakken in mijn bed. Oh, met gedachten. De tijd ik langs door, slapeloze nachten de zon bij hem door, ogen reeds gesloten. Dit ons decor, planning vermogen, doe me nog steeds voort, ik een en borden, ik een borden. De zon bleek door, de sterren aan de lucht, dat is ons decor, planning vermogen, doe me nog steeds voort, over barrenk en borden. Lichtbakken in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd dikt langzaam door. slapeloze nachten, de zon bleek langzaam door, mijn ogen reeds gesloten, de teken aan slaap in de gaten weg van al mijn dromen. Ik een losse nacht. Tussen yeah, 3 and 5. The world's greatest hit from Europa. Listen to the word I In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent.